Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad vragenuur van vrijdag 19 oktober 2012. Dit vragenuur wordt iedere vrijdagmiddag gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i-ask Wilt u meer doen aan het vragenuur, ga dan op vrijdagmiddag naar www.bartimeus.nl i ask Hey, goedemiddag allemaal. Dit is het uh, IA's Bartimaeus Vragenuur. Het is nou nog niet zo druk. Uh, misschien komen er nog wat meer. En ik ben vandaag ook een collega aan het inwerken. Die kijkt ook mee. Dat is uh, Gert. En uh, misschien dat hij ook nog met vragen of met dingen komt. Dat gaan we zelf zien. Tom is er niet vandaag. Die uh, had uh, nog belangrijker dingen te doen. Ja, dat kan. Nens is er wel, oké. Okay, wat gaan we daar doen? Uh, de dingen van e-ask, die moet ik nog even bij elkaar zoeken, dus dat wordt uh, nummer 2 of 3 dan vandaag. Want ik ben wat uh, achtergeraakt met, met met dingen vandaag. Dat was goed, oké. Okay, gewoon te veel dingen in te weinig tijd. Uh, het tweede is uh, Voice Search. Dat is een aardig programma wat we van de, week, van de week tegenkwamen. Dan komt Nancy met een deel. Ik weet niet wat ze gaat doen, want dat was ze vanmorgen aan het uitzoeken. En ik vind het prettig om die mailtjes niet al te laat weg te sturen. Dus dat gaat ze zo zelf even melden. Uh, ik ga een deel doen over uh, Appy. Dat is toch een app die er al heel lang is. En ik vind het nog grappig eigenlijk. Dan komt weer een stukje van Nancy. Dan ga ik een deel doen over mijn Lokale. En of het nou met een K of een C gezocht moet worden en geschreven, dat gaan we straks zien. Dat is een appje die allerlei informatie geeft over dingen die bij jou in de buurt zitten. En ik vind dit eigenlijk de duidelijkste die ik tot nu toe tegengekomen ben. En vervolgens uh, alles wat er in de chat komt en wat jullie weer tegengekomen zijn op of rond iPhone. Uh, even vragen wat Nens gaat doen. Ik ben heel erg benieuwd. Nensie, wat ga je doen uh, voor stukjes? Oeh, dan moet ik even gluren hoor. Um, um, ik heb de drie in aanbieding, maar uh, ik kijk even wat voor tijd er is. De uh, social radio en de gesture dial en de control. Dat klinkt echt uh, tof. Oké, okay, we krijgen dat nu vast wel weer vol. Zijn er nog mensen die uh, vinden dat ze nu iets te melden hebben wat echt nu gemeld moet worden? Dat kan natuurlijk. Dat was nee. Oké, okay, dan ga ik verder en uh, ik ga beginnen met voice search. Ja, ik kan ook nog een microfoon vastzetten. Het is uh, briljant. Nu heb ik geloof ik mijn kabels in de knoop geholpen. Ga... Ik ga naar mijn thuisscherm. En. Van 9. Dat moet je niet te snel doen. Als je nou bij pagina 9 van 9 weer eentje vooruit schuift... dan kom je weer bij pagina 1 en kun je het feest opnieuw beginnen... want daar kun je niet terug schuiven. Telefoon, pagina, type. Met local. E ja, hij heet, de app heet hier e-Spirit. En... Um, de, als je hem wil zoeken op... Um, op internet kun je zoeken op eSpirit, gespeld I-S-P-I-R-I-T, ja. of op Voice Search met een spatie, dus V-O-I-C-E, Spatie Search. Als ik het appje dubbeltik... tik. Achteren. Dit is in feite een soort internet app. Uh, het leuke van deze boven, bijvoorbeeld de app van Google Search, is dat deze niet naar een um, um, telefoonstand gaat. Je hebt hier simpel een backknop back onderin zitten. Een forward, forward. Nou, die zijn dus om uh, te heen en terug te bladeren door de pagina's die je al gezien hebt. Knop. Dat is de microfoonknop. 53 knop. En 53 koppeling. Koppeling. dat is een knop die volgens mij gewoon niks doet. Koppeling. Oké, okay, je kunt dus, er zit gewoon een tekstveld in. Textveld. Van waar je uh, iets in zou kunnen typen als je hem dubbeltikt, maar je kunt ook het microfoon-icon dubbeltikken. Mikrofonen. Nou weet ik niet of hij dat ook doet als de bokjes eraan zitten, maar dat ga ik gewoon proberen. Dansles in Utrecht. Ik tik hem dubbel en tik hem dan weer dubbel. Nu ga ik het tekstvak opzoeken wat hij daarvan gemaakt heeft. Koppeling Orië, Utrecht, nou, dat heeft hij echt keurig verstaan. Ik vind het uh, eigenlijk heel erg mooi. En hier, hier heb ik dan. Komt hij dus met de eerste slides over Danslessen in Utrecht? Ik ga er nog eentje proberen. Openingstijden Spoorwegmuseum. Kijken of die die ook gesnapt heeft. 52 was. weg, begin van onder je afbeeldingen. Knop, weg, knop. Eén van openingstijden Spoorwegmuseum. Tekstveld. Ik uh, vind het echt met één woord geweldig. Deze heeft verder niet zo veel, heel veel instellingen of toeters en bellen. En eindelijk vind ik, of eigenlijk vind ik dat hij dat gewoon doet waarvoor hij betaald wordt en dat is uh, spraakzoeken. zoeken. En dit kan je dus heel veel tijd schelen als je uh, dat je niet hoeft te typen. En dit is ook een app waar je denk ik niet zo makkelijk in verdwaalt. Als je sommige Wikipedia-apps, die hebben ook wel een spraakfunctie, maar dat zijn dan weer apps waar alle dingen, alle kanten op vliegen en waar je wel heel makkelijk in kunt verdwalen. En dat lukt hier eigenlijk niet, dus ik vind het uh, een heel to the point ding. Oké, okay, dit was een kort verhaaltje, uh, brandlos voor vragen zou ik zeggen. Dirk, ik heb hem even bij de hand uh, gepakt. Uh, zodra ik iSpirit uh, opende, uh, zag ik gewoon de Google website voor mij en wel zoals je zei op de statusbalk... de back en de forward en action. Namelijk ik kon die safari uh, of die website ook in Safari openen, namelijk Google website. En alleen microfoon. Dat is het enige wat ik uh, zag van de app. Dus is dat het ook alleen de enige functie van de app? Is ook microfoon? Klopt dat het uh, dan geopend wordt in Google? Of het een exacte Google website is, weet ik niet. Maar hij lijkt er in ieder geval wel heel veel op. Uh, maar de toevoeging van dat appje is inderdaad dat je die microfoon hebt om gewoon tekst in te kunnen spreken. En ik heb uh, wel meer tekst uh, apps hier gedaan. En de meeste hebben ruzie met mij, of krijg ik ernstige ruzie mee en verstaan me altijd heel erg slecht. En ik vond het uh, eigenlijk wel heel erg cool dat deze zelfs het Spoorwegmuseum kende. Dus dit is om snel spreek te kunnen zoeken ja klopt ik ben ook niet van al die toepassingen wat je zegt en alleen uh, ja omdat de Google website uh, precies hetzelfde eruit ziet ook visueel gezien dacht ik van dat is een uh, deze app bestaat doet helemaal niks maar alleen die microfoonfunctie en uh, ja die werkt dus waarschijnlijk heel goed dus nou ik ben er blij mee Oké, okay, hartstikke mooi. Ik ook. En heel vaak ga ik in praktijk spraakdingen niet echt gebruiken. En deze wel. Want het irritante van dat Google spraakding, de, de, de echte Google app, deze is uh, niet van Google, is dat die optie, wat ik al zei, op de telefoonstand gaat. En ook af en toe op de telefoonstand blijft ze, Dan moet je maar uit de appkiezer gooien om eindelijk de dingen weer gewoon terug te krijgen. Nog andere. En ik maar wachten, wachten, wachten en er beurt niks. Oké. Okay. Uh... Nou, dan gaan we door met Nancy met een verhaal over wat zij uh, in haar wijsheid gekozen heeft om ons eerste onderwerp te behandelen. Mooi, um, ik pak ook maar even een, een korte. Het gaat wel lekker zo. Even kijken hoor. Er is het Even kijken of het allemaal hard genoeg staat. Tjoen. Nou, ik had hem net nog voor mijn neus. Ah, hier. 1, 2, 3. wel? Voice over aanliggend. Nou, laten we hem even iets aan de zetten. Um, over de vorige keer. De vorige keer heb ik Siri besproken en ik zou wat commando's op Blinkmagazine zetten. Nou, die staan er inmiddels op. En die staan er onder de iPhone, iPad, iPod Touch, tips en ook een beetje wat ik al heb verteld, heb ik ook een beetje beschreven op Blinkmagazine.nl wat ik nu ga bespreken is iets wat ik daarvoor al een keer heb besproken. Dat is namelijk bewegingen die taken kunnen uitvoeren. Dus jij maakt een beweging en vervolgens wordt daar een taak aan gehangen en wordt dat uitgevoerd. ik heb hier eentje gevonden. Die heet Gesture Dial, oftewel G-E-S-T-U-R-E spatie D-I-A-L. Ik ga hem even opzetten. Gestuurd dial. Gestuurd dial. Nou, het, het is een verticale. Um, dus ik was hem even aan het draaien. Ja. Zo. Um, er staat gelijk perform, perform uh, gesture to dial. Oftewel of ik hier gelijk een, een, een, een beweging wil maken. Dat ga ik even niet doen. Onder in het beeld. Geselecteerd. Hier Zit al. Zitten drie knoppen. En de eerste knop is dial, oftewel uh, ja uh, telefoneren of ja draaien, weet ik veel hoe je dat in het Nederlands zegt, maar dial in het Engels dus. Dat spreekt een beetje raar uit. De volgende knop is gestures, oftewel bewegingen. Gestures, top. Gestures, 2 van 3. zoals hij dat noemt. Options, top. Drie van drie. En de options. Als ik uh, ik kan hier zelf gestures aanmaken, oftewel ik kan hier zelf bewegingen aanmaken en die kan ik aan personen hangen. Dus ik gestures. ga naar. Gesturen ga ik, of gestures, ik dubbeltik. Geselecteerd, gestures, Top. twee van drie. Oké, okay, die drie knoppen onderin, die blijven staan, zeg maar. Die, die zie ik eigenlijk in ieder scherm. Ik ga weer bovenin beginnen. ADD knop. Daar heb ik een ADD-knop, oftewel een ADD-knop. Ik dubbeltik daarop. Select contact, gestures, terugknop. Hij gaat direct in de linkerbovenhoek staan, in de, op de gesture knop En vervolgens hoor ik dat ik hier... Select contact een contact mag selecteren. Nou, dan heb ik daar Knop. nog een info-knopje rechtsbovenin en vervolgens search. heb ik een search zoekveld en direct daaronder zie ik eigenlijk de contacten die al in mijn contactenboek staan. Nou, ik heb er in mijn contacten maar twee staan en toevallig staat die Tom Hessels bovenaan. Dus die ga ik even dubbeltikken. Select action. Select contact. Terugknop. Oké, okay, die uh, terugknop die zit altijd linksbovenin. Dat springt hij ook nu weer naartoe. Die drie onderknoppen zijn er nog steeds. Die dial, gesture en option. Um, hij zegt nu. Select action. Select Top Action. Text. Knop. En we hebben weer een knop rechtsbovenin, dat is de infoknop. Vervolgens afhankelijk van wat ik in, het contact, uh, in de contacten over uh, Tom heb ingevuld krijg ik hier keuzes om dingen te doen. Nou, ik heb bij Tom, heb ik in ieder geval zijn e-mail ingevuld. En ik heb even een webpagina aangevuld. Ik laat je horen wat hij zegt. e-mail. Ik kan hem een e-mail laten sturen. Of ik kan zijn pagina bezoeken. En die staat daaronder. Ik kies even dat ik naar zijn webpagina wil. Dubbeltik daarop. Ik krijg nu een, um, weer die terugknoppen linksbovenin. Dan perform a gesture. Oftewel ik moet de beweging nu gaan maken. En rechtsbovenin weer dat knopje info. Vervolgens heb ik een heel wit uh, vakje met wat kleine. Uh, ja, een raster erop. Maar daar hoef ik, daar heb ik, ja, daar hoef ik voor de rest niks mee te doen. De drie knoppen onderin zijn nog steeds. Uh, daar. Ik ga, uh, voor Tom maak ik even de letter T. Daarvoor uh, moet ik wel mijn voice over uit doen. 1, 2, 3. Attentie. toegang geselecteerd. Voice over uit. Nu ga ik de T maken. Nou, het is meer een vishaak geworden, want zodra ik mijn vinger van het scherm afhaal, dan, uh, dan heeft hij zijn vorm gemaakt. Dus uh, Tom is nu een vishaakje geworden. En geen T, want uh, dan moest ik mijn vinger optillen en dan nog een dwarsstreepje maken. Dat doet hij dus niet. Dus één uh, figuur kun je maken. Oké, okay, nu heb ik. Oh, moet ik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voor je zover. Nu heb ik voor je weer aangezet. En vervolgens is die teruggegaan naar de gestures. En ik had daar al eentje in zitten. Nee, nee. Die hebben die add knop weer, de add knop oftewel toevoegen. Hessels, tom, visit, barren, Barre. Oké, die heeft de vishaak gekregen. Nancy, e-mail, nou, ik had mezelf ook al in de contacten staan en daar heb ik een N aan gehangen bijvoorbeeld. Dus zo kun je je eigen vormen hangen aan verschillende taken ook per persoon uh, uh, iets te doen. Nou, ik ga er in ieder geval eentje uitvoeren. Daarvoor ga ik weer naar die drie knoppen onderin waar ik het al eerder over had. Viool, top, en dan ga top, ik top, naar de top, dial knop. En vervolgens heb ik weer dat, ja, een beetje witte top, vorm, top, zeg maar. Top, uh, weer een wit veldje waar ik dat vormpje in kan maken. Nou, stel voor dat ik de N van Nancy doe uh, en daar staat op dat hij een mail moet gaan sturen. Ik ga dat weer doen met de voice over aan, dat gaat niet lukken, dus ik doe. Ik weet niet. Attentie, toch geselecteerd. Voice over uit. En ik uh, maak de N. Nou, je hoort dat ik hem niet goed heb gemaakt. Nu hoor je dat ik hem goed heb gemaakt. En vervolgens opent hij eigenlijk uh, mijn e-mail. En hij, vult daar, oh, hij pakt daar een nieuw bericht. Hij vult er vast aan in. En hij staat direct te knipperen op het, uh, op het uh, bericht. Het onderwerp moet ik dus ook nog invullen. En dan kan ik dat versturen. Dat is wat hij doet. Ik sluit even mijn mail nu weer. Ik ga weer even terug naar mijn uh, gesture. Ik ga nu eerst de J, dat haakje van... Uh, van Tom uitvoeren. Ja. Gelukt. En vervolgens gaat hij direct naar die webpagina. Um, ja. Je kunt in die contacten kijken, dit is natuurlijk. Uh, ik heb aan uh, Tom zijn naam heb ik, uh, even Blink Magazine gehangen, dus ik zit nu eigenlijk direct in Blink Magazine. Dus je kunt ook een paar trucjes verzinnen om uh, wat uh, sneltoetsen aan te maken in wezen. Hè? Uh, dat was het even, ik laat de... Oh, de, oh wacht even, hoor. ik vergeet wat, voordat ik dat weer doe. Uw voor safar, pagina 2 van 3, Versturen dial. Ik moet natuurlijk wel even vertellen wat er onder options zit. Dial delay, 1.50 seconden is. Een uh, dial, de, dial delay, oftewel, uh, uh, hoe noem je dat, hoe, hoe snel die moet reageren. Gesturen threshold. 75%. Bewegingstreshold, uh, dus ik denk dat het iets, hoeveel mag die afwijken blijkbaar. Play science, schakelknop. Ik kan de, de, de, de geluidjes aan en uitzetten. Nou, aan is wel handig hè. Enable calling, schakelknop. Enable en. calling, dat is wel handig als je soms uh, verkeerde bewegingen maakt en niet allerlei rare dingen wil uh, uitvoeren. Dan kan je de, uh, de telefoneren uitzetten. Enable texting, schakelknop. Of um, een berichtje sturen, e-mailen e -mail. e en webpage. Oftewel of webpagina's. Dat kun je aan of uitzetten. Dat is alles wat onder, uh, onder options zit. Dat was het. Ik laat de knopje los. Zoeken naar de knop. Jo. Ja, ik vind dit soort dingen altijd leuk, hè, apps. Um, hoe groot is dat vierkantje waar je die dingen moet tekenen? Is dat een beetje vindbaar voor ons? Of, uh... Moeten we daar uh, bupons op onze iPhones gaan uh, plakken? Nou, Je moet wel een beetje in het midden blijven. Maar het is eigenlijk het hele veld van... je. Uh, ik doe het hier op een iPad. Maar het is echt een iPhone toepassing. Dus hij heeft gewoon de grootte van de iPhone. Uh, dat kan je wel gebruiken. Als je onthoudt dat er onderin die balk zit. zeg maar, Met die drie knoppen. En bovenin zit nog één klein balkje. Maar daar middenin kun je alles kwijt wat je wil. Je dient dat je maar het beste gewoon een beetje schildersplakband op je iPhone moet plaatsen. Dat je er omheen uh, in dat kadertje kan typen. Um, nee, ik probeer de uh, Jester erbij te pakken. Maar ik heb wel een uh, Jester app, want hij heet ook gesturen, zoals hij dat noemt. Maar jij hebt waarschijnlijk wel een andere dan ik, want uh, ik probeer nou mee te doen. En uh, ik kan het ook, uh, dat is tenminste ook met die uh, contacten, maar een andere app is dat. Dus ik moet even kijken, anders, anders gooi ik deze weg en doe ik die Jester del, want die is nou uitgelegd. Volgens mij moeten er ook niet zoveel bestaan. De vorige keer heb ik ook zo'n gesture app heb ik uh, gepakt. Misschien heb je die wel uh, erbij gepakt. Want dit is echt pas de tweede die ik vind. Hij is uh, helemaal groen. Je ziet als je hem opstart, zie ik een, uh, een groen uh, veld met een uh, grote hand. Een groen handje. Klopt dat? Nee, dat lijkt er niet op. Nee. Ik kan hem nog wel even spellen. Uh, G-E-S-T-U-R-E-D-I-A-L. Nou, dan kan Robert hem denk ik wel vinden. Ook lekker een simpel appje met niet al te veel gedoe eromheen. En niet al te veel um, instel, instellingen waarin je kunt verdwalen, anderszins. Oké, okay, zijn er nog andere vragen over deze app? Dan zet ik de microfoon vast en ga ik verder met de Albert Heijn app of de Appie app. Ehm... Um, ik had hem wel eens eerder willen doen. De reden dat ik het niet gedaan heb is dat er geen prijzen bij de artikelen stonden. Dat vond ik een beetje los van uh, onze groot Maar nu staan de prijzen wel bij de artikelen sinds de laatste update. Nou, dan vind ik het echt leuk om een ding te doen. Wat hij grofweg kan is uh, hele recepten in één keer op je boodschappenlijst zetten. En hij kan je boodschappenlijst sorteren voor een bepaalde winkel. Dus volgens mij als je met je... Uh, als je bij Albert Heijn boodschappen doet en je neemt je iPhone mee. Die kun je dus gewoon aan de bediende van Albert Heijn geven. Of de medewerker van Albert Heijn bedoel ik eigenlijk. Bediende klinkt ook zo onaardig. En die kan het dan gewoon in de volgorde voor die winkel uh, aflezen. Nou, wat wil je nog meer? Hoe simpel kind wezen zou je zeggen. Maar het geldt nu alleen maar voor Albert Heijn. En ik heb even twee Albert Heijns erin gezet. En we zullen ook zien dat hij daar een soort volgorde voor gaat maken voor de producten. Dus misschien werkt het ook nog wel echt, dat wou ik nog even zeg. Dan gaat hij iets schuiven. Ja, dat gaat nu weer goed. Welkom bonus uh, Als je het appje stopt heb je een welkomen bonus normal knop. Welkom producten normal. Welkom producten. Nee, dat klopt niet. Wat even. Welkom winkels normal. Welkom recepten normal. Producten. Welkom mijnlijst. Mijn Juist. Welkom mijnlijst normal. normal. Dat is wel een beetje raar zijn. Uh, een welkomen mijnlijst normal knop en een welkomen mijnlijst normal tekst onder elkaar staan. Eerst krijg je vier knoppen. Welkom bonus normal. Welkom bonus. Welkom producten normaal. Welkom producten. Mijn lijst. Dan krijg je mijn lijst. Bonus. bonus. Producten. producten. Welkom recepten normaal. Nou, datzelfde krijg je voor recepten. Welkomen winkels normaal. Winkels. Welkomen nieuws normaal. Nieuws. Recepten. Recepten. Winkels, nieuws. Welkom wat vind jij normaal? Knop. Wat vind jij? Welkom klantenservice normal. De klantenservice. Welkom instellingen normaal. De instellingen. Wat en. Vind jij? klantenservice. Instellingen. Dat zijn dus die teksten. Je moet de knoppen. Uh, moet je dubbel tikken om de betreffende functie wakker te schudden. Geselecteerd. Welkom check, knop. En dan is dat welkomscherm dat staat aan. Dat kan ik ook uitzetten. En dan kom ik gewoon op mijn lijst kom ik dan binnen. Toon dit scherm bij opstarten. Nou, ik ga eerst even naar de Selecting. instellingen kijken. Instellingen. Dus dan moet ik naar de... Welkom klantenservice normaal. Welkom instellingen normaal. Knop. Die ga ik dubbeltikken. Synchroniseren. Context. Synchroniseren. Schakelknop. En dat betekent dat je kunt synchroniseren met uh, uh, albert.nl. Dat is de website van Albert. En daar kun je ook eventueel uh, je bestelling zo maken dat die thuisgebracht wordt. Dus dat kan ook nog. Dat is ook nog een optie van hem. gegevens. En uh, het zal je niet verbazen dat het veel makkelijker is om via de app product, product, nou, producten te bestellen dan via... De site uh, albert.nl, want die is best lastig. Het kan geloof ik wel inmiddels weer. En bij sommige updates kan het dan toch wel even soms ook niet. Uh, uiteraard staat er zo her en der wel wat meer informatie op de site. Maar nogmaals, de app valt me niks tegen. En we gaan er lustig mee door. Mijn ahnl profiel gebruikt dat e-mailadres.nl Mijn ahnl profiel, jawel zeg je, zal het maar hebben. Uh, nou, hier kunnen ze dus een e-mailadres invullen. Bonuskaart. Niet en uiteraard ook een bonuskaart. Sociale netwerken. En ja, wie had het geraden? Sociale netwerken: Twitter, ja. Facebook. Schat, een stukje algemene instellingen nog. Mijn lijst. Mijn lijst. Uh, de Mijn Lijst, die kun je dubbel tikken. En ik veeg naar rechts toe. De boodschappenteller, dat is een vakje wat aangeeft hoeveel boodschappen je in de winkelwagen hebt liggen. Geselecteerd, telt stuk. Dus dat hij, als je drie flessen cola hebt, dan telt hij er drie. En dan telt hij niet alleen de cola. Telt per boodschap. Dat... Toon op icoon, op. Toon op icoon, dat weet ik niet. Ja, waarschijnlijk staan er gewoon blaadjes bij. Dat, tenminste, dat heb ik me daar weer voorgesteld. De teller houdt het aantal boodschappen op je lijst het nou, aantal verschijnt in het rode rondje in het menu op het springboard. Samenstand, schakelknop. Zet de samenstand uit om te voorkomen dat het scherm automatisch uitgaat. Mijn lijst, 1 onderdeel, top, 1 van 5. Dat is de tabblad van mijn lijst 4. Ik ga even terug naar de instellingen via de terugknop linksbovenin. Terug, terug, scherm voornemen. Die had ik nog uitstaan. 3 van 5 steekjes, terug, terugknop synchroniseren, kopte, N-A, n profiel, woon, grip, ivers, schat, ogen, loop, startmenu, looproute. De looproute, daar kun je... terug, mijn gekozen winkels, koptrekst, padraalweg 3, Willem van Woordplein 6, mijn lijst, 11 onderdelen, Dit soort instellingsdingen is vaak nodig omdat je meerdere winkels kunt kiezen. En dan moet je een plek hebben in die app waar je die winkels ook weer weg kunt gooien als je per ongeluk veel winkels kiest of verkeerde winkels kiest. Dus voor een stu stukje lijstadministratie hebben ze hier die extra optie ingebouwd. Ik ga weer terug. Terug. terug Versie, 2. 4, over dat startmenu. Het startmenu, of je dat aan of uit wil hebben. Kijken of ze er nog meer over zeggen. Terug. Dacht ik niet. Startmenu tonen naar opstarten. Komt tekst. Toon startmenu. Schakel op, op. Ja, hij toont het startmenu. Mijn lijst dus dat kun je hier ook eventueel aan of uitzetten. Terug, terugknop. Synchroniseren. Filter, schakelknop. Even kijken. Versie. Algemeen, kop, Over Blok, startmenu. Overappie, kop, rechts. Overappie. Versie 2, 4, 2. Algemene voorwaarden. Privacy en cookiebeleid. Terug naar standaardinstellingen. Mijn lijst. Heel nou, dat wijst zichzelf. Uh, ik heb wat in die voorwaarden zitten lezen en ze zeggen dat ze eigenlijk niet gebonden zijn om dingen te verkopen voor de prijs die ze in de app zetten. Daar zullen ze wel een keer nat mee geweest zijn of nat mee gegaan zijn omdat er goed te goedkope prijzen in de app stonden en dat mensen daar heel veel van gingen bestellen. Um, ik ga terug. van het Even kijken. Ik wil gewoon. 3 van 3 steekjes. Waarom heb ik hier geen terugknop? Vikten, sk, zo. Bonus kaart. R1 tot en met 5 van 13. 3 van 3 steekjes. Wifi signaal steken. Synchroniseren. Op tekst. Oh, ik ben al in de algemene instelling of in het instellingsscherm. Vandaar dat ik geen. Gecirenteerd. Top 5 van 5. Geen um, terugknop heb. Het blijft soms een beetje moeilijk het bedienen van zo'n vang. Dan krijgen we hier de tabbladen die hebben we gehad. Uh, nee, ik heb het niet gehad. Mijn lijst, dat is dus de lijst van mijn boodschappen. Bonus, top 2 van 5. Dat zijn de bonusaanbiedingen. Producten top 3 van 5. Producten. Recepten top 4 van 5. Recepten. Geselecteerd. En het menu heet hier plotseling menu en geen instellingen meer. Dat kan soms gebeuren. Ik pak even de recepten, die doe ik dubbel tikken. Aardappelprijssoep. Nou, dat lijkt me niet echt een goed idee. recepten. Nu in alle handen. Nu in allerhanden, dat vind ik een leuke. Dus af en toe, ze doen niet echt aan, aan uh, ja het is natuurlijk één grote reclame, dat snap ik wel. Maar ze doen niet aan extra reclame, ze zetten af en toe gewoon uh, producten tussen de menus door. Mijn nu in alle handen. Nu in alle handen, die tikken we even dubbel. En ik zet de terugknop. En ik veeg naar rechts toe. Spraaltjes staat met gerookte maakleel. Ja, dat lijkt me ook wel geen heel strak plan. Hallo, weer een pompoen. Cirkel gehakt taart met appel. Bonenstamp en worst. Champignons stof, Kip in zoet, zielen, Kijk, nou gaan we de goede kant op. Die kan ik dubbeltikken. Kip in zoet, zuur en Recepten. Terugknop. Spraatjes taart met grote makele. Zuurkool gehakt taart. bonenstamp en worst. Producten. Top. Kip. Bonenstamp. Champignons trof. Kip in zoet, zielen, Kip in zoet, zielen, Jij ja. wacht in met 12 van 26. gebakken een Thaisabaan. Rome Kip Zoet Jij zet Kip in Zoetsuen Sas. Kip in Zoetsuas. Rome geziekel. Rome geziekel. Gebak Hij wil sommige dingen, wil hij niet. Ja, deze Oké, okay, deze gaat open. Terugknop. Het lijkt erop dat uh, sommige recepten er gewoon of niet in staan of dat ik daar iets anders dom mee doe voordat ze niet open gaan. De meeste doen het wel. Hier veeg ik naar rechts. 3 van 25. Arrow PNG. Een arrow up PNG. Arrow down PNG. Dat is voorziende of met vergroting als je uh, dan uh, het scherm op manier wil schuiven. Daar hebben we met Voiceover geen, uh, geen problemen mee. Zuurkool gehakt uit met Apple. Hollands. Oordeling. Ingrediënten, 4. Beleidingstijd 70 minuten. Info 740 kilocalorieën Ja, ja. Zet alles op mijn lijst, knop. En dat is de. Zet alles op mijn lijst, waar ik het net over had. Ik ga even naar dit. met Suco gehad uit Hollands. Oordeling Attenie, beoordeel dit recept. Tik op een stel om te beoordelen. Tik op een stijl om te beoordelen, annuleer, knop, beoordeel, knop. Oh, je kunt hier een beoordeling schrijven, dat ik je andere beoordelen. Andere beoordelen kon, beoordelingen kon lezen. Beoordeel dit reset, tik annuleer, knop. Dit annuleer ik gewoon. Drie van 25, nu in alle handen, terug, knop. Ik zet ze allemaal op mijn boodschappenlijst. Zet alles op mijn lijst, knop. Of, zet alles op mijn lijst, knop. Attentie. Alle ingrediënten zijn op je lijst gezet. Simpel gemaaktheid met appel. 3 van 25. Nu in alle handen. Terugknop. Oké, okay, dus nu heb ik een recept op mijn lijst gezet. Ik wil ook nog wat producten. Ik geef het terug hier. Op hier in heel meteen. Pagina 1 van 2. Recepten. Terug. Recepten. Terugknop. En dat op de Nu kan ik niet meer terug, geloof ik. Recepten te je hebt ook nog een recept te vinden, daar kun je via zoekteksten allerlei recepten op gaan zoeken. Mijn lijst, 20 onderdelen, tot 1 van bonus, tot producten, tot. Dit is de producten-tap, die doe ik dubbel 3 van 3 streepjes, briefjes 15 en 34. Producten vinden. per categorie, mijn aankopen, Nieuw bij Albert Heij. Mijn lijst 20 onderdelen. Top, 1 van 20. Nou, we kunnen eens even kijken bij de nieuwe Alberthein. Nieuwe Albert Heijn. Producten. Terugknop. En ik ga naar rechts vegen. Een AHA-dappelstamper. Dat had ik altijd wel al willen hebben. plus control. knop. Als je uh, bij een product uitgekomen bent, op welke manier dan ook, heb je een plus en een min knop. Uh, dat zijn de dingetjes die je moet aantikken om dat ding op je lijst te zetten. Een h komt kom met Een h kom het op, die ga ik gewoon kopen. Dat is... Hoppa. Dus ik dubbeldik de plus control die erbij zit. Berichting. Kan En nu gooit het ding mij uit. Dat is niet aardig van een appie. 21 niederhonderd. Albert hij, 21 nieuwe onderdelen. Welkom instellingen normal. knop. Ik wilde naar de producten. Welkom instellingen normal. Nieuws. Welkom nieuws normal. knop. Noem ik even. Hoppa. Bij elk op mijn lijst in het bonus producten. Ik ga even kijken of hij die, die op mijn lijst gezet heeft. Mijn lijst 21 onderdelen. Top. Volgens mij had, was hij net 20. Mijn lijst 21 onderdelen. Top, 1 van 5. Ik geef naar links toe. Mijn lijst BTND-lijst. Mijn lijst, mijn lijst, mijn lijst. Indicatieve prijsrempel. Die tel ze voor de ABS-lag op. Ja, maar Rempel heeft dat erop. De ABS-lag komt op. En ook? Die voor 3 engelen. 3 engelen. Die tel ze voor 500 ml ml, wat Dus ook die uh, zuurkoolschotel heeft hij erop gezet. Als je dingen van je lijst wil afgooien, bijvoorbeeld die AH-kom weer, dan moet je het product dubbel tikken in dit tabblad. En dan komt er rechtsnaast een, uh, een vinkje te staan dat die echt weg mag. De AH-beslag komt met, kom met oor, tik ik dubbel. de AH-beslag komt met, kom met oor van de boodschappenlijst. Ik tik hem weer dubbel en dan is. Prijs en voor 300, dan ben ik de. Uh, ah, beslag kom met oren, ben ik weer kwijt. Uiteraard kun je ook recepten delen, bekijken. Uh, maar dat hebben we vorige keer met die uh, 24 kitchen ook gedaan of die keer daarvoor. Dat is hier eigenlijk ongeveer gelijk dat je een, een, van een recept kun je de uh, stappen bekijken om het klaar te maken. Ik ga nu even naar de, de looprouteknop. 1 een, ja. een winkel. 0, 0, 0, knop. Bij de winkel, um, kies een winkel. 0, 0, 0, 0, knop. Kun je dat uit de kaart knop. Kun je dat uit Zoek op postcode of adres. Nou, dat is ook mooi. Search crosshair button. Een Search Crosshair button. Daar is iemand vergeten om een uh, label aan een button te hangen. Deze button zoekt de dichtstbijzijnde Albert Heijn. En die heb ik hier al gebruikt in Utrecht. En dat is de Albert Heijn. Zet mijn lijst op volgorde van op de originele invoer. Willem van Noordplein 6, dat is de dichtstbijzijnde Albert Heijn. En als iemand zoekt is, dan zie ik hoeveel meter die weg is. Ik geloof dat het 700 meter weg is of zo. Hij draagt me er nog net niet naartoe, maar het komt een heel eind. Uh, dat is de looproutezoeker. En het idee is dus dat je je boodschappenlijst plaatst op de... Volgorde van de looproute zoals die is in de winkel. Je kunt hem op de originele plaatsen. Zet mijn lijst op volgorde van. Dat is deze. Originele invoer. Dat is zoals ik het erin gepeuterd heb. 3, dendolder. Nou, dan gaan we naar de paduaweg 3 dendolder. Kijken hoe de lijst dan staat. En ik ga nu naar rechts kregen. Boodschappen toevoegen. Eén pak zuurkool, 500 g, uitgelegd. Dus eerst de zuurkool. Details voor één pak, zuur, pak zuurkool, 500 g. Details voor één pak 2 vrijezure appels, bijvoorbeeld, grannisch smoot, geschild. Details voor 2 vrijezure olijflorie. Oké, okay, nu ga ik de looproute even omzetten naar die andere winkel. Looproute, knop. En ik dacht dat hij er echt anders uitzag. Of misschien is een Albert Heijns wel zo identiek... Tussent. Zoek op op. Search. Zet mijn lijst. Originele in. Paduaweg 3. De Willem van Woordplein 6. Utrecht. Dat is deze. De looproute. Knop. En ik ga weer naar rechts vegen. Boodschappen toevoegen. Mijn lijst. Willem van Woordplein 6. Utrecht. Kom. 1 pak zuurkool. 500. Details voor 1 pak. 1 pak silicone. Die lagen. 1 pak zuurkool. 500. Aan het begin. Twee fris appels, niet eens voor twee fris 304 runde En dan kom ik de runderhak tegen, niet de olijfolie. Of die nou echt in Albert elke Albert Heijn zo goed de weg weet als dat hij claimt, weet ik echt niet. Um, maar het zou me niet verbazen, die Albert Heijns zijn wel vol een bepaalde structuur opgezet. En Veel zal daar wel gelijk in zijn, maar ik denk ook wel dat er uh, eigenheden voor iedere losse Albert Heijn zijn. Nou, dit waren eigenlijk de grootste functies van uh, de Albert Heijn-app. Ik laat even de microfoon los voor vragen. Uh, nou, wat ik het handigste waar ik hem op gebruik, ik ga een bonus aanbieden. En dan kies ik ze allemaal. En dan uh, ga ik naar nou het product wat ik hebben wil en dan klik ik erop. En dan doe je plus en dan start je op je lijstje. Hij kan ook nog, bij, als je mijn lijst boodschappen toevoegen kiest, kan hij ook nog voice control gebruiken. Dat is echt lachen, want dan krijg je een keuze omdat hij niet verstaat. dan mag je drie dingen kiezen. En hij kan ook de barcode inscannen van je oude pakjes. En uh, dan kun je ook je bood, bo uh, boodschappenlijst zetten. En als je je eigen bonuskaartcode invult, dan uh, krijg je ook de eer eerder gekochte producten te zien. En nou ja, ik koop altijd melk en yoghurt en kwark en... Uh, en keukenrollen en uh, weet ik veel wat. Maar dan heb je dat zo toegevoegd. Dus ik, het is handig in gebruik als je meenemen wel de weg weet. Ja, dat uh, geloof ik direct. En gebruik jij hem ook om te koppelen met de site dat ze de boodschappen thuis brengen? Of uh, uh, is dat uh, toe sophisticated? Nou, volgens mij zijn ze daar nog mee bezig. Hebben, ik heb laatst een mailtje gekregen dat ze testers vroegen. Dat heb ik op het forum gepost. Uh, ik had eigenlijk geen zin. Maar eigenlijk is het wel handig als, als iemand zich aanmeldt als tester, want uh, uh, het was behoorlijk ontoegankelijk, maar ook on de site is nu wel toegankelijk. Je moet even, ja weet hoe het moet, maar het, uh, het gaat nu wel en het koppelen voor het gaat geloof ik nog niet. Ik dacht dat ze daarmee bezig waren, maar ik heb net een update gezien, dus misschien kan het nu wel ja die site is inderdaad wel toegankelijk maar toegankelijk en gebruiksvriendelijk dat zijn vaak twee verschillende dingen en uh, zeker als je een keyboardje hierbij hebt om um, uh, productnamen in te tikken of zo of product in te typen denk ik dat je veel sneller kunt bestellen via zo'n app dan uh, dat je dat op de site gaat kunnen en zeker met die voice control en die barcode laser. nog andere ja, ik begrijp dat die app uh, nog best wel uitgebreid is, dus um, ik koop er voor uh, nooit mijn uh, product bij de Arbeidtime. Maar dat is misschien wel gemakkelijk nu ook omdat je al die lijst eigenlijk aan een medewerker kan laten zien. En dan zou die eventueel uh, uh, mee kunnen lopen of zo. Um, maar inderdaad, ook die toepassing als het ook echt goed werkt. Uh, die koppeling naar Albert.nl dat je ook je ding kan bezorgen, dan uh, is dat misschien wel een idee. Uh, even kijken, wat had ik nou van vragen? Ik ben hem even kwijt. Komt hij misschien straks wel terug? Ja, bezorgkosten zijn zeer afhankelijk van uh, wanneer je op welke tijdstippen je dit spul laat uh, thuisbrengen. Uh, de goedkope zijn geloof ik 4 euro en de dure zijn uh, 8, 8 of 9 euro voor uh, het hele spul. En je moet een bepaald uh, minimum bestellen, ik dacht 70 euro of zo. Uh, ja, ik moet zeggen, ik, ik ben hier erg van gecharmeerd van deze uh, app, maar ook zeker van het thuisbezorgen van Albert Heijn. Het wordt gewoon keurig voor in de keuken gezet, keurig in kratten, et cetera. Nou, dit was wel voldoende reclame voor Albert Heijn. Zijn er nog andere mensen die wat willen vragen? Anders gaat Nancy door met het volgende verhaal. Ja, ik uh, heb het weer herinnerd. Mijn vraag was, zit er in de app zelf een barcode dan? Of kun je gewoon met een... Ik heb gewoon mij een... Uh, uh, barcode of hoe heet die, uh, drie codes uh, laser. Uh, kan, en werkt dat uh, bij producten, gewoon bij de Albert Heijn? En dan uh, middels die barcode dat hij in de app verschijnt? Of zit er een barcode in de app? Ja, er is de barcode in de app. Nou, oh, dat is wel heel speciaal. Nou, hartstikke leuk. Ik ga het uitproberen. En misschien ga ik dan wel uh, een keer uh, bij de Albert... Uh, Boodschappen in de plaats van MT. Jij bedoelt dat de barcode lezen in de app zit, neem ik aan, uh, uh, Alwin. Ja, je houdt je camera, je camera van de iPhone, je kiest barcode. En dan uh, ja, moet Jan natuurlijk al de product hebben, want je kent de barcode niet. En uh, dan zegt hij, ja, bij mij deed hij vorige week uh, even een bak mail. Had ik nodig, zet ik op het lijstje en klaar. Ja, ik vind het toch wel een vernieuwende manier van boodschappen doen. Nog andere vragen? Oké, okay, en uh, Alwin, lukt het jou om zelf die barcodes uh, te scannen? Want dat is volgens mij nog niet zo simpel. Nou ja, het is uh, meer gelukt dan wij zijn. Je moet rustig met je camera over, de, over het pakje bewegen en vaak zit hij onderaan. En dan zit hij piep en dan heeft hij hem. Ja, ja, ja want Marga en ik, uh, Marga ziet dan nog wel zoveel dat wij samen door de winkel lopen. En Marga die uh, vindt de boodschappen nog wel zelf. Toen hebben wij eens bedacht dat het wel leuk zou zijn om, uh, dat ik er dan een beetje achteraan hobbel en het karretje voor duw. Uh, om dan die handscanners te gebruiken, hè, om sneller af te kunnen rekenen. En dan hadden we bedacht dat ik dan wel eventjes die producten zou scannen, terwijl we ze in de kar legden. Maar dat uh, ging niet lukken hoor, dat is echt, uh, dat luistert zo nauw. Dat, uh, en bovendien piepen die dingen ook zo zacht dat je het nauwelijks hoort, dus dat uh, was geen succes. Nee, jij bent trouwens ook heel zachtjes, ik die scanner wel. Maar dat, is, dat gaat inderdaad veel moeilijker. Dat snap ik eigenlijk ook niet hoe dat komt. Maar dat kan ik ook niet. Dus ik doe met iemand boodschappen. En ik hou de scanner vast en zij de manoeuvreert de barcode onder de scanner. En dan zegt hij inderdaad Piet met een beetje geluk. Oké, okay, ben ik heel zacht? Horen jullie mij nu tegen de microfoon tikken? En dat is veel harder, de microfoon tikken. Maar jij, jouw stemmetje is gewoon zacht. Of geldt dat niet veranderen? Oh, dat is heel gek. Nou ja, dan moet ik daar nog eens wat aan doen. Uh, Oké, okay, ik uh, weet eventjes voldoende Jan. Dat, uh, ik heb een, een mooie externe microfoon en ik dacht dat die juist wel goed was. Maar hier schijnt die nu toch weer zacht te zijn. Nou ja. We betalen toch? Oh, Oké. Okay. Um, Bruno was inderdaad uh, redelijk aan de zachte kant. Nog andere vragen over de Albert app? Niet zozeer over de Albert als over andere supermarkten. Hebben die ook deze features of uh, zijn we aan Albert Heijn... Gebonden. Ik weet dat C1000 heeft wel een app en je hebt natuurlijk een aantal van die vergelijkingsapp voor supermarkten. Um, voor zover ik weet is er niet zo'n uitgebreide app van andere winkels. Er zijn vast wel andere winkels die ook apps hebben. Nee, qua fietsjes wat je zegt zal inderdaad, maar, ik, ik zeg, ik, ik, maar je kunt er ook niet aan vinden, Maar ik denk niet dat die uh, andere apps zoveel features hebben en zeker niet met al die barcodeskenners. Want uh, nog even terugkomen op de barcode. Hè? Ik heb pas geprobeerd met uh, Digit Eyes of zo inderdaad zo'n scan, uh, scan te maken van de barcode. En dat is inderdaad heel moeilijk. Dus als dat gaat werken dan met uh, Alpes-producten. en dat eventueel iemand anders hem eventjes voor de camera houdt. dan uh, hoop ik dat hij dan piept. Oké, okay, dan wil ik uh, eigenlijk ook verder naar het volgende verhaal van Nancy. Ja, ik wou nog eventjes iets zeggen dat, uh, over verschillende supermarkten. Je kunt in Shopboard. Het is hier een tijdje geleden besproken. He, dan kun je wel, uh, als je bij de supermarkten kijkt. Uh, kijken wat er allemaal, allemaal is en zo. En wat erin. Maar ik geloof dat het eigenlijk vooral over aanbiedingen gaat. Maar goed, dat kan je toch uh, behoorlijk bekijken. Dus zit er 1000 en alles zit erin. Ja, dat klopt. Die hebben we net post geleden. Nou, daar zitten alle machtig veel supermarkten in. Ik wist niet dat er zoveel waren eigenlijk. Oké, okay, Nens. Ga we gang. De volgende is. Is, is, is. Eetje. 1, 2, 3. Zo is Liggend. Voice over WordPress. Dat zegt wat over de iPad, dat die liggend is. Ik niet hoor. Ik zit gewoon achter mijn bureautje. De Social Radio. Ik wil het hebben over de Social Radio. Ik zal het weer even spellen. t e n n o s o n C-I-A-L-R-A-D-I-O. Um, wat is het? Hij is gebaseerd op Twitter. En wat hij doet is eigenlijk je Twitter-berichten uitlezen. Um, ik weet niet in hoeverre iedereen een beetje op de hoogte is van de Twitter. Um, in de Twitter kun je een aantal dingen doen, je, kunt daar een, uh, je hebt daar een timeline. Uh, je kan lid worden, of lid worden, je kunt uh, op uh, andere mensen, andere tweets, kun je zeg maar een soort of uh, abonneren. En dan krijg je op je timeline daar berichtjes van als die mensen dat hebben gedaan. Dus je krijgt een verzameling van berichtjes op je timeline. Voor de rest kun je zelf natuurlijk uh, tweeten, oftewel een berichtje achterlaten. En uh, je kunt eventueel lijsten aanmaken. Nou, ik ben een fan van lijsten. Um, als je de social radio gaat gebruiken, dan betekent dat dat je je Twitter-account daar aan moet koppelen. Dat heb ik dus gedaan. Stond. Hij uh, is weer in verticale modus. Het is een iPhone aanpassing, dus geen iPad, maar ik heb hem op de iPad staan. Um, het beginscherm. Hoe ziet dat eruit? Bovenin staat een. Uh, nou, dat leest er niet eens uit als mooi. 10, 10, 10, 10, 10. Uh, tune in uh, to your uh, Twitter timeline. Oftewel, dat is waar die uh, verzameling van berichtjes binnenkomt. Um, en dan uh, kan hij dat voorlezen. En daaronder staat een lijstje met recommended. Oftewel, uh, die zij denken... Computer-organisaties buitenland. Interessant voor je zouden kunnen zijn. Nou, Dan helemaal um, linksonderin zitten weer wat knoppen. Geselecteerd. Home. De eerste is home aan de linkerkant. Uh, dat brengt me eigenlijk maar naar waar ik nu ben. Geselecteerd. Oh, okay. top lists. Daarnaast staat een list. Nou, een lijsten in Twitter, uh, die moet je aanmaken. Ik heb een aantal lijsten gemaakt, omdat ik dat inderdaad uh, handig vind. Omdat ik dan uh, een soort categorieën kan aanmaken en daar mijn berichten of berichtjes daaronder kan verzamelen. Dus die heb ik aangemaakt. Voor de rest zit er nog een knop. Trends. Trends. Drie van 5. Uh, oftewel, als ik deze open, zie ik uh, van allerlei landen zeg maar, uh, de trends. Dus hè, uh, welke, uh, wat is, uh, wat, hoe noemen ze dat, trending topic als je dat wel eens hebt gehoord. Nou, wat is dus het meest gebruikte woord op Twitter, zo kan je het een beetje zien. Hè? Um, daar staat er wereldwijd op en er staan een aantal landen onder, maar geen Nederlands. Um, dus dat is een beetje jammer. Dan heb ik search. De, de search knop oftewel de zoeken knop uh, dat is een invulvakje waar ik eventueel uh, eentje kan invullen. Bijvoorbeeld ik wil graag weten de tweets van Barty Mees en ik vul daar Barty Mees in en hij gaat die uitlezen. Dan heb ik nog een laatste Zettings. knop. Top. geen van geselecteerd. Settingsknop, oftewel de instellingen. 5. 5. Blink en L. Nou, je hoort uh, dat ik Blink en L heb ingezet. Dat is die van Blink Magazine uiteindelijk. Die zou de auto-loop. Uh, disable auto, auto lock Geen idee. Vets nieuw tweets. Vets nieuw tweets. Oftewel uh, binnen 30 seconden staat hij nu. Haalt hij nieuwe tweets binnen. Still active alert. 5 minuten. Still active alert. Helaas. Ik weet weer niet wat dat precies is. Settings. Maar daar kan ik Settings. van 1 tot en met 5 minuten instellen. Vooral op de social radio. Ik kan uh, de... de Twitter-account van uh, Social Radio Volgen, Feedback en version. 3, 1, nou, dat is alles 2, wat erin 0. staat. Ik ga jullie even laten horen wat hier nou radio aan is, eigenlijk. Hè. Wat je gaat doen... Lists. Ik ga even terug naar mijn Selected. lijsten. Selecteerd. Lists. Top. Ik heb hier een aantal uh, lijsten. iOS tips. Wat tips. Computer Accessibility. Computer toegankelijkheid. Nou, je hoort dat ik een aantal uh, categorieën heb aangemaakt. Uh, IOS tips bijvoorbeeld. IOS tips. Uh, IOS tips. Um, je hoort dat ik lijst heb aangemaakt met Nederlandse woorden en met Engelse woorden. En die IOS tips is een verzameling volgens mij van allebei, van Nederlands en Engels. Ik ga deze lijst activeren. Terug. Tweet it. Tickle your brain as oh, you a puzzle game. Link to Appin.com. App nou, je hoorde al uh, wat er gebeurde, app dus krom gelijk muziek aan. Treat your imagination and Halloween spirit with blueprint 3DV 2.0. Link to Appin.com. App.com. Nee. Um, wat ik heb gedaan, wat, wat er gebeurde is eigenlijk, uh, niet dat het per ongeluk ging. gaat gewoon uh, wat dit appje doet, is dat hij de tweets gaat uh, ja, vergezellen met een gezellig muziekje. En dat gezellige muziekje mag je zelf kiezen. Uh, je kunt kiezen uit. Uh, oh, ik zal eerst even dit schermpje bespreken, want anders is dat ook weer niet duidelijk. Waar die nu op staat, is uh, aan de linkerkant. Links terugknop. <laughs> heb ik weer een uh, linksbovenin? Heb ik weer een terugknop? Oh, Jongens tips. Ik sta op de IOS tips. Voortgang. 0%. Nou, er is hier een voortgangsbalkje. Daarin kan je zien uh, uh, hoe ver hij zijn tweets al binnen heeft gehaald. Of hoe ver hij is op een bepaalde tweet. Hij leest dit niet uit de VoiceOver, over Dus deze balk had net zo goed overgeslagen kunnen worden. Ja, je hebt u of knop. Dit uh, was een plaatje die je net hoorde. Dan heb ik hier een knop. Link en bel slash tips. Die gaat hier vertellen welke tweets er gaan vo worden voorgelezen. Nou, dit zijn de iOS tips. Dus die staat aan. Oh, ik heb hem even gepost, oftewel uh, gepauzeerd. muziek of knop. Dit is de, het een, uh, hoe, hoe noem je dat? Een, um, eigenlijk weer een plaatje van een muzieknootje. Het is de, ook een knop, hoor ik net. Maar dat zou de snelste doen als deze knop. External music playing staat hier nu op. Um, als ik daar... Oh, oh, sorry, ja. Dat is waar de muziek staat. Dus ik heb hier twee uh, balkjes, zeg maar, staan. De ene is met welke tweets die bezig is. En de andere is wat voor muziek je moet daar onder komen. Dan heb ik uh, onderin heb ik een balk zitten. En daar zit eigenlijk een soort... Uh, ja, de player van je tweets. De eerste knop die daar zit... je Previews, kom op. Uh, player Previews, oftewel, uh, dit is eigenlijk tien tweets terug. Um, player knop. Dit is er eentje terugknop. knop. Play play, knop. Dit is de afspelen knop. Vooruit Dit is een uh, vooruit knop. Play tweet. Knop. Uh, dit is de Twitter knop, dus mocht ik uh, tijdens het afluisteren of wat dan ook willen, een berichtje willen plaatsen, dan kan ik dat hier eventueel doen. Volume. 100%. En ik heb daar de volume zitten. Nou, um, wat kan ik hier? Ik kan bijvoorbeeld, als ik uh, weer terug ga naar die twee, uh, die, deze dingen, de Blink iOS tips, de tweets, en de knop External Music Playing, als ik daarop dubbel tik. de iOS tips. Terugknop. Dan krijg ik een nieuw schermpje, weer met een terugknop linksbovenin. En dan zie ik dat ik bezig ben met de muziek. Wat ik hier zie is een lijstje met... Uh, de allereerste die ik zie iPod. is... de iPod. Is de iPod. En dat betekent muziek die lokaal op jouw uh, iPhone of iPad staat. Dat je daar in die muzieklibrary uh, een nummer opzoekt. Dan daaronder staan... Uh, Spotify. TuneIn Spotify, Radio. TuneIn Radio. Cine Radio, Cine Radio, Cine Radio, Cine Radio, Cine Radio Pro. SoundCloud. Auto en anders, oftewel andere. Nou, hij gaat kijken wat voor soorten players jij zeg maar op je, op je iPad, iPhone hebt staan. Nou, in dit geval heb ik daar TuneIn Radio op staan. Um, als ik die activeer, dan gaat hij eigenlijk gewoon naar de TuneIn Radio. Hij laat ook gewoon zien hoe de TuneIn Radio eruit ziet. Dus als je daar in thuis bent, kun je daar een radiostation kiezen. Nou, ik kies hier even 3FM. Wat later, maar ik wil dit nummer niet afbreken, Bobby. We hebben ook zo lang op zanden moeten wachten. Dus voor hem. Voor hem. Even... Voor hem. Voor hem. Voor hem. Aanpasbaar. Ze hebben ongelukkig 12 lijken gestolen. Ze wilden eigenlijk alleen de auto hebben. Maar ze hebben de 12 lijken per ongeluk ook meegenomen. Okay. De vrachtwagen had het eigenlijk dat... Ik ga Wat, wat vervelend nu is, is dat ik uh, nu in tune-in zit. En ik moet op de home knop drukken. We don't know, we don't. En dan weer naar social radio. Dat is een beetje vervelend, vind ik hoor, maar oké. Okay. Ik zit weer in de social radio en je hoort er op de achtergrond hoor je de radio. Nou ja, op de achtergrond, eigenlijk meer op de voorgrond. een lijkenpikker is nog. Oké, okay. nou en een gezellig nieuwtje heb ik erbij, maar oké. Okay. Ik ga er nu weer die tweets aanzetten. Een necrofium is kloppen. Koeren Sander, wij oefenen verder vanavond om uur. Met de power of the iPad, New Print Edition, Go Digital in voor thuis en op het Tablet, tablet. Alles thuis. Oké, okay. ik heb hem even stilgezet, want het is een uh, aardig wat uh, lawaai. Um, die, kan ik, die heb ik gewoon stilgezet, met mijn twee vingers dubbeltikken, dubbel tikken, de achtergrondmuziek. Uh, hij is nu nog steeds de tweets aan het voorlezen. Als je een tweet hebt, uh, Engels of Nederlands, dan gaat hij automatisch... Zo. Hij gaat zelf uitkiezen of het een Engels of een Nederlands bericht is. En dan kom je met de Nederlandse of de Engelse stem. Ik wil de Nederlandse stem nog even laten horen, dus dat laat ik zo even horen. Um, ik hoorde wel, als ik even terug ga. En uh, ik ga even voor de search. En ik typ hier even in... Uh, ik pak nu even gewoon Blink-NL. Dat ik die uh, moet uitspreken. Terug, Dit is het beginmuziekje. Dat het voor de tweets. Blink-NL -blink tweede. Voorkal van de visitaal in samenwerking met Fisie Is het de Kool Dwaard? Luister naar de Bartimeus-podcast de jaarsk-38... Linktoblinkmagazine.nl Het puntje reply Blinknl blink NL. Blink en kan alleen een route op via vinden. Nou, ze dus klinkt een Over beetje als Beatrix. het ook interessant lijkt. Het puntje reply Blinknl blink NL. Blink en l op. Belachelijk hoger prijs. Blink en nou, je hoort dat hij deze verkeerd heeft geïnterpreteerd. Het is een Nederlands berichtje en die leest hij op zijn Frans voor. Om het een beetje internationaal te houden. Dit is ook een Nederlands bericht, die hij leest hij voor met een Duits. Ik Praten tegen de perronen, slash, ipad, deden we allemaal, maar nu krijgen we via Siri reactie. Hoe werkt Siri, sprake in voor Oké. Okay. Nou, daar laat ik het even bij. Uh, wat het dus eigenlijk doet, is: uh, je, hij leest je tweetjes voor en jij kan er een muziekje achter draaien. Ja, precies in de journaal. Dat oh. Een soort IKEA vragenuur gaan we hier worden. Um, ik vind het een leuke app. Kun je die stem ook sneller zetten? Ik heb dat stukje van die instelling even gemist helaas. Uh, of is zit. Hij kan zo snel en zo langzaam en niet, uh, niet sneller. Want het voorlezen van tweets is natuurlijk op zich denk ik best aardig. Zonder daar verder wat voor te moeten doen. Uh, maar het zou leuk zijn als dat gewoon snel kon. Nee, hij gaat niet uh, sneller. Je kan niks aan het tempo doen van het voorlezen. Eerst dacht ik dat hij uh, een of andere uh, geluidsfragmentje uh, haalde bij de Engelse berichten kon ik namelijk niet goed verstaan, dat hij uh, iets wat ermee te maken had. Maar ik begrijp dat uh, Social radio, radio gewoon de, uh, de tweet uh, zelf helemaal voorleest. Dus uh, letterlijk. En dat is volgens mij het voornaamste van de hele app, toch? want die bijkomende features heb ik niet zo goed begrepen. Ja, hij leest inderdaad de tweets uit, zeg maar. En uh, ja, de, de, uh, wat hij moet voorlezen, dat bepaal jij uiteindelijk. En wat uh, dit uiteindelijk doet, en wat eigenlijk de feature van dit is, is dat hij het combineert met een muziekje op de achtergrond. Nou heb ik de muziek toevallig heel hard staan. Je kunt het volume van de tweets harder zetten en bijvoorbeeld de radio iets zachter. En dan als er een berichtje komt van de tweets, dan gaat die ook wat dimpen of dempen dat geluid. En dan heb je een beetje, ja sommige mensen vinden het prettig om een beetje muziek op de achtergrond te houden. Dat het allemaal niet zo saai is. En dat is eigenlijk wat die social radio doet. Een beetje opvleuren met een beetje muziek. En dat kan van jezelf zijn. En dat kan via, uh, of dat kan radio op de achtergrond zijn. Maar dan moet je wel die app hebben geïnstalleerd. Oh, en is het ook zo dat die social radio op de achtergrond meedraait dus... Zeg maar als je een, uh, een Twitter bericht krijgt, dat dan, uh, dat hij ook vanzelf gaat spelen ofzo. Of, zo. of uh, begrijp ik het nou helemaal verkeerd? Ja, dat is precies uh, wat je zegt. Er komt dus uh, eigenlijk een achtergrondmuziekje bij. Die je zelf bepaalt uiteindelijk. Ja, ik vind het wel een, uh, wel een grappige app. Oké, okay, nog andere vragen over de. Twitter-app. Ik had er net nog een maar die was, me even weer ontschoten. Die komt misschien straks nog wel terug. Nou andere met de vragen? Nou ja, uh, ten eerste ben ik zo harder te horen. Dat was even mijn eerste vraag. En de tweede is ook even van... Uh, ja, zolang die natuurlijk toch een beetje haspelt met die talen... is het in de praktijk toch niet echt een uh, heel groot succes, vrees ik. Oh ja, daar wilde ik wat over zeggen. Bruno, bedankt. Ten eerste, je bent weer harder, dat klopt. En dat gehaspel met die talen, dat komt uh, volgens mij... Um, door een taalwisseling. Ik denk niet dat hij probeert om uh, de Nederlandse taal als Nederlandse taal te interpreteren en het daarom in het Nederlands uitspreekt. Maar in een tweet staat genoteerd in wat voor taal die geschreven is. En als iemand zijn uh, iPhone op Duits zet, bijvoorbeeld, en gaat een Nederlandse tekst tweeten, dan wordt hij als Duits gekwalificeerd. Dat is hetzelfde verhaal dat als je e-mail leest op je iPhone... ...zo af en toe kom je daar gewoon een Nederlands geschreven bericht tegen... ...wat in het Engels wordt uitgesproken. Of plotseling een handtekening onder een bericht die Duits is of Engels. En dat zijn dus dan gewoon taalwisselingen. En die taalwisselingen worden gebruikt bijvoorbeeld voor spellingscontroles. Uh, als je in Word een document aan het schrijven bent en je doet een zin dus in het Engels... ...dan kun je daar dus een taalwissel voor zetten dat je naar het Engels gaat... ...en een taalwissel achter dat je weer terug naar het Nederlands gaat... En als je dan de spellingscontrole toepast, dan um, wordt er keurig geswitcht naar de Engelse spellingscontrole. En als je hem laat uitspreken of laat voorlezen, wordt er geswitcht naar de Engelse stem. Dus dit soort uh, taaldingen is gewoon omdat iemand zijn iPhone op een verkeerde taal heeft staan. Of misschien is het al een Turkse mevrouw of meneer die zijn iPhone in Turks gebruikt en af en toe ook gewoon Nederlands schrijft. Dat kan ook, zonder dat hij hem terugzet. Nou, dat is een leuk, uh, leuk weetje om te weten. Ga ik onthouden. Um, inderdaad, want als ik gewoon uh, mijn Nederlandse dingen laat voorlezen... leest hij echt gewoon goed Nederlands voor. Ja, en je kunt het helaas niet uitzetten bij de iPhone. Dat je zegt van nou joh, uh, doe die taalwisselingen gewoon maar niet... Want heb jij talen in de rotor staan op die uh, phone of pet waar je dat mee doet uh, net? Even check. Ga ik nu even checken. Nou, er zal waarschijnlijk hoogstwaarschijnlijk geen Turks in staan bij jou. En hij las volgens mij, of nee, misschien dat Frans, was het geen Turks als Frans wat hij voorlas. En dat taalwisselen in de rotor heeft volgens mij alleen maar met de voice-over stem uh, te maken. En niet met andere uh, talen uh, dingen toch? Of zie ik dat nou verkeerd? Nee, jij hebt eigenlijk gelijk. Euh, het heeft natuurlijk alleen maar met de voice-over stem te maken. De taal zit er gewoon in, maar de gewone standaard dingen. En dat verandert alleen maar hoe, die, hoe ik er doorheen navigeer met voice-over natuurlijk. Ja, dat is inderdaad waar. Um, nee, dan zouden een instelling in de app zelf moeten zijn dat hij zich niks van taalwisselingen aantrekt. Maar misschien kun je het posten als, uh, uh, als wens. Nog andere. Oké, okay, dan ga ik verder met mijn lokale de app schrijf je met als mijn local. local en dat schrijft hij met een c geloof ik oh. maar als je hem op, op de app store wil zoeken moet je mijn local met een k zoeken daar is gewoon ergens wat misgegaan uh, wat doet hij? Hij haalt allerlei categ categorieën van dingen, wijft die aan bij jou in de buurt. Dus vanuit het punt waar je nu bent, kan hij van alles en nog wat voor je vinden. Ik loop dit scherm even langs. Verwijderd, Verwijderd. Verwijderd. Hier ga ik even, zo ja. Hij heeft een wijzigknop. Dan komt er een lijst van uh, categorieën. Zoekknop. En aan de onderkant heb je een zoekknop. Een globe, dat is de wereld. Bladwijzers. bladwijzers. Knop. Ads. Knop. En ads. Dat zijn een soort, nou, kijken wel even. Hoppa. Koppeling. Koppeling. Teren, banken, buis, koffieslops, trinkstatsons, ziekenhout, hotels. En hier kun je... Koppeling. Categorieën toevoegen die je uit, in, uit internet samen moet stellen, geloof teden. ik. Koppeling. Koppeling. Koppeling. Maar dit is een beetje een raar scherm waar wat loze dingen staan. Koppeling. Koppeling. Maar ik ook niet... Koppeling. Koppeling. Koppeling. Teren. Even kijken of ik ook nog weer terug kan hotels. komen. Ja. Uh, stel ik zoek een hotel hier in de buurt. Dan kan ik dus naar hotels, naar hotels gaan. Coffee Tinkstad, ziekenhuis, hotels. Attentie, loering, hotels, favoriet, terechtknop. Nu haalt hij een lijst van hotels van het internet af. 3 van die streepjes, wifi signaalsterk. 16 uur 11. Nou. Rapolo Hotel Utrecht City Center, Vredenburg 14 Utrecht, 1.1 minuut. Ze dus zijn zegt daar 1,1 mile. Helaas hou je het in mile en yard bij. Je kunt niet de eenheden instellen. Maar u, nee. Zit Willem van Noordplein 90, PNC, afbeelding. U, nee. Zit Willem van Noordplein 90, 729 Dus het dichtstbijzijnde hotel zit op 729 yards. Die doe ik dubbel tikken. Hotels. ...terugknop uit. Koptekst. Adselijk. Knop. Knop. Ik heb een hotel, ehm... Um... koptekst. Adselijk. Knop. 1791. 412. Dat zijn plaatjes. Tok is veel. Vieretalk is free. Gratis. Vieretalk free phone calls en tekst. 35 stars. p 98 recensies. Ik heb nu een... P1G. Af. Geen kenmerken Zichtbaar. Juist, hier kom ik bij, bij echt een echt stuk over het hotel zelf. Zij uitmelding, huidige locatie. Wat u neemt, Meer info, knop. Juridische informatie, envelopen, knop. <coughs> ik heb nu iets raars gehoord. Knop. Tikt, denk ik. Bladwijzers, knop. Voeg toe, knop. Walk, knop. Oh. Hotels, Terugknop. Even kijken, ik hoor of ik... Kaart, koptekst, atstuk. 2706. Dit is de reclame. En wat grappig was is dat je ook een meer info knop hebt. Maar je hebt een... Een, een phone waar ik ze meteen mee kan bellen. Dat was hetgeen wat ik wilde laten zien. Een envelop, dat zullen adresgegevens zijn. En je hebt ook nog een... Een walk-knop. En als ik die walk-knop dubbelklik, dan kom ik in Google Maps uit. Wil uw huidige locatie gebruiken? Nou, dat mag die wel van mij? Sta niet toe. Oké, knop. Ook sta niet toe. Oké, knop. Christian van Laan hebben dat maps Christian Kramlaan naar die straat via Google Maps. Ga ik even kijken of ik... ik dacht dat hij daar Worden. kopjes voor gebruikte. Twee regels. Kopregels. Nu ga ik met één vinger naar, naar beneden. Hoezo nul koppen? Heb je gevonden. echt geen koppen? Foei. Google Maps. En dat... Willem van Noordplein 19 Utrecht naar UB. Zip, accept, opties weergeeft, 16 uur 15. Oh, hij gaat de route in. beschrijving. Kijk, dat is toch? Zwa. Kom. V. Nou, die maand, ik doe de beschrijving. Kijk, we gaan Koppeling. Wat doe je? V. Neutrogena, PNG. Wat is die aan het kan doen? Waar ben ik nu? Hé. Vertrekking. Hoestel ...oostelijke richting op de Christian Kramlaan naar Meester Trippkade 55M2. Neem de tweede afslag rechts, de Meester Trippkade op 300M3. Weg vervolgen naar Antonius Matthauslaan 400M4. Sla rechtsaf naar de Willem van Noordbrug slash Willem van Noordplein slash Willem van Noordstraat 58M5. Kering vindt u uw bestemming rechts 100M. Maak er geen... Even. Dus op die manier kun je ook in dit geval naar dat uh, ding toe wandelen. Of in ieder geval krijg je een routebeschrijving. En nou, als je dan de, de weg weet dan... Ga even terug. Even kijken waar we hier zijn. Koffie shops. Vroeg toe knop. Hier kom ik weer in het uh, wijzer wijzerscherm. Dit wijzerscherm is zo'n scherm waar je. Uh, hij begint nu bijvoorbeeld met ATM. Banken en bars. Nou, in dat wijzigingsscherm kun je die ATM en banken zou je weg kunnen halen. En die bars kun je uh, ook een andere volgorde geven. Er zijn heel veel schermen waar ze dat, uh, of heel veel apps waar ze dit soort dingen toepassen. Dus daarom laat ik hem hier even zien. Wijzig. Ik tik de wijziging nee. dubbel, dan wordt hij een gereed. Verwijderen, ateerden. Op, op, Nou, die wil ik weg hebben, dus die dubbel tik ik. Verwij bevestig, verwijderen voor ateerden. Die doe ik nog een keer dubbel tikken. Banken. En nu komt hij op de banken terug, maar als ik één keer naar links veeg. Hebben we wel een verwijderbanken staan daar. Ik tik hem dubbel. Bus. Oh, verwijder bous. Bars mag. Nee, bars mag niet weg. Verwijder bakken. Schat op het. Tik hem dubbel. Bevestig verwijdering voor banken. Tik nog een keer dubbel. Bars. En nu zijn bars. Dus ze staat bovenaan. Wijzig volg voor de beurs. Knop, sleepbaar. En. Verwijder koffieshops. Koffieshops. Nou, stel, die zou ik om willen wisselen. Dan heb ik hier De, volgorde shops. de wijzig volgorde koffie shops sleepbaar. Die kan ik dan dubbel tikken en vasthouden. En gewoon rustig naar boven schuiven. Boven beurs geplaatst. En dat staat die boven bars geplaatst. Ik schuif nu weer terug naar beneden. Onder beurs geplaatst. Dus nu moet het zijn bars, tankstations, coffeeshops. Als ik hem loslaat. Ik ga van kijken of dat, of dat echt klopt. Ja. Dus op die manier kun je redelijk handig dat uh, ding op volgorde gaan brengen. En zo daar je eigen uh, ding van maken. Of je eigen uh, categorieën. Je kunt uiteraard ook gewoon naar uh, van alles en nog wat zoeken. En ook dan krijg je daar een lijst die... Drie van drie sterkjes... Drie sterkjes in de... Oh... Dan Krijg je een lijst van dingen die bij jou in de buurt komt. Zoek. Knop. Je hebt een... Zoek. Terugknop. Zoek. Context. Search. Zoekveld. Levenlijst. Search. Zoekveld. Ehm... Um, Zoekveld, de Search. Wat kan ik zoeken? Ik ga naar T zoeken of ik een Marokkaans Theehuis kan vinden hier. Hoofdletter hoofd E. Hoofdletter T. J. J. Ho. Oh. Verwijder. J. E. G. Wegenlijst. Ik. E. Ik. E, e. Zoek. Kansel. Attentie. Zoek als. Knop T. Zoek. Terugknop. En ik ga kijken wat ik gevonden heb. T. Contrix. Zadel die koffie en Terug utrecht, Zadelstraat 11 utrecht, 1.3 mi. Weer International, Nederland en West 24 utrecht, 0.6 mi. Porsche Nederland, Nieuwe 24 utrecht, 1.1 mi. Deze zet hij niet opvolgen, nee, dat hoort hij wel te doen eigenlijk. Die 0.6 is iets ontvetter dan die 1.0 mile, maar oké, okay, dat wil ik af en toe nog wel eens een keer vergeven. Dus op deze manier kun je gewoon rondkijken uh, vanuit de positie waar je bent. En dat kan erg handig zijn en ik denk ook dat er steeds meer categorieën toegevoegd gaan worden en ook steeds meer dingen op deze manier vindbaar zijn. En misschien wordt dit wel gewoon uh, het nieuwe vinden. Ik uh, ben benieuwd naar jullie reacties. Internet. Wat voegt deze app toe naar uh, um, uh, BlindSquare? Blind um, ik vind zelf de interface wat makkelijker dan van BlindSquare. Eerlijk gezegd, en uh, Blind Square leest voor met eigen stemmen en ik heb liever de voice-over die voorleest. Dat vind ik allemaal wel, eerlijk gezegd, wel net zo duidelijk. Ik weet niet waar deze app zijn gegevens op uh, baseert. Misschien ook wel op, uh, op dat Square-verhaal, dat weet ik niet. Oké, okay. oh, De aparte stem is juist natuurlijk uh, gemaakt en daarom is die ook, ook zo duur. Dat is dan wel misschien een nadeel. Uh, ja... Oké, okay, maar ik vraag hem dan inderdaad uh, in alle eerlijkheid af van hij biedt naast uh, f, uh, Blind Square niet te veel. En ik had nog wel een kleine vraag, want Blind Square die kan ook, net zoals hier, um, uh, integreren of samenwerken met een, een navigatiepakket, geloof ik. Hè? Want het rare is dat bij, um, Blind Square staat dan iOS Maps. Dus dan werkt hij dus ook met Google Maps en nu Apple kaarten. Maar um, als je iOS Maps kiest. ...gaat hij dus op internet naar Google Maps... ...en niet de kaarten eh, die in je ios hebt zitten. Dus dat vind ik een beetje apart en ook wel... Eh, na, nou, want dan werkt hij dus niet goed samen eigenlijk met... Eh, ...die turn-by-turn-navigatie die nieuw is... ...die ik hiervoor gebruik. En heb je... ...oh, je bedoelt dat hij niet samenwerkt met die turn to turn navigatie Maar wat ik tot nu toe van Blijmskwer begrepen heb... ...ik ben daar zeker geen expert van, moet ik zeggen... ...is dat er geen turn-by-turn-navigatie in zit... Alleen maar een soort een looproute geeft hij aan. Of heb ik dat uh, fout? Nou, ik dacht doordat hij dus samenwerkt met iOS. Dus de ma maps van uh, de iPhone. En bij iOS 5 uh, of 4. Uh, ja, wat is het nou uh, 4? <laughs> ik weet niet meer. Maar daar was er nog Google Maps. Dus had je dan die turn-by-turn, -turn, die gesproken navigatie, had je nog niet. Ik maak nog heel veel gebruik met de 4S van de gesproken turn-by-turn -turn navigatie. Maar die pakt hij dan niet. Uh, ik heb wel als oplossing nou, ik weet niet of het heel makkelijk is, want daar heb ik nog niet zoveel ervaring mee gehad. Dat ik dus gewoon, um, als ik ergens ben, vraag ik naar mijn uh, bring me to home, zeg ik dat tegen Siri. Dan staat vanzelf de spraak en de turn-by-turn -turn navigatie. En daarna stel ik BlindSquare aan. En op zich gaat het wel samen, geloof ik. Maar uh, ja, daarom vroeg ik dus af, van wat vroeg het toe om dit appje te gaan uh, kopen. Nou, in ieder geval al de prijs, wat je zelf ook al zei, want BlindSquare is nu hartstikke duur. Um, als het goed is, heb ik binnenkort een iPhone 4 en daar draait dat spul allemaal wat soepeler op. Dus dan uh, ga ik daar zeker mee, uh, mee oefenen BlindSquare uh, en allerlei programma's naast en onder en door elkaar. Vind ik niet lekker lopen op een iPhone 3, onder iOS 6. Uh, het kan allemaal wel, maar... Het wordt er soms wel heel erg traag van. En dat is gewoon niet prettig. En dat loopt een stuk beter op een 4. Dus dan ga ik daar weer wat navigatiedingen mee doen. Nee, dat kan ik me voorstellen. En wat ik niet betun en die gesproken navigatie die ik dan gewoon van Apple kaarten gebruik. Dat kan ook alleen op een 4S, geloof ik. Maar, uh, en dan uh, kan die inderdaad wel eventueel samenwerken. Maar als je dan ook nog eens een keer Blind Square en ook bijvoorbeeld Ariane of niet open hebt. Of Ariane en Blind Square. Dat kost al meer uh, gebruik denk ik dan alleen al Apple kaarten en, en BlindSquare. Ja, klopt. Oké, okay, nog andere mensen aanvullingen of andere dingen over dit soort apps? Ander soort app. Heeft iemand gekeken naar die visioagenda? <laughs> of is het een heel enig woord? <laughs> <laughs> nu, nu komt de afdeling vreemde eend in de bijt. Uh, nee, die hebben we vorige week gedaan als, uh, als review. Dus we hebben zeker gekeken naar de visioagenda, ja. Ik vind het een uh, mooi ding met leuke opties waar je snel gebruik van kunt maken. Uh, de prijs is aan de hoge kant. En als je alle details daarvan wilt hebben, dan moet je even de podcast van vorige week pakken. Die staat inmiddels ook op uh, Blink Magazine. Oh, die pak ik er dan ook even bij. Uh, ik kan hem niet meer terugvinden in de app store. Hij heet Voice Over Canada, VO Canada. Ik had daarvan eens een uitnodiging, dus had ik een directe link, maar die kan ik niet meer terugvinden, want ik krijg elke dag zoveel mail. Um, hoe moet ik hem precies? Welke naam zoeken in de App Store? VO Spatie Kalendar, gespeeld C-A-L-E-N-D-A-R. Dus de Engelse calendar. En even misschien ter aanvulling. Ik weet dat jij een iPad hebt. Uh, en ja, ook een iPhone geloof ik. Hè? Maar in ieder geval op de iPad is het uh, namelijk uh, niet zomaar te vinden... omdat het een iPhone-app is. Dus dan moet je hem eerst even op iPhone-apps zetten. Want voor de iPad komt nog een andere speciale... voor slechtziende ontworpen versie. Ik had begrepen dat die uh, geïntegreerd waren en dat die er al was of uh, is die uh, iPad versie nog helemaal nog niet af? Nou ja, voor zover ik weet, je moest je toen ook apart aanmelden en ik dacht dat vorige week hier iemand gezegd heeft of in het forum dat dit de iPhone versie is en dat die iPad versie nog moet komen. Dat komt in ieder geval wel in het bericht. Ik vind hem te duur. Verdorie. Als je niet kan betalen moet je het niet doen. Maar hij is... Uh, ja, ik ben het met je eens. Het is een, een belachelijke prijs voor een agenda. Maar je kunt er uh, redelijk makkelijk spraakmemo's in maken. Ik uh, ga hem niet gebruiken. <laughs> dat is dan wel leuk. Nee, ik kan er niet in zoeken. En ik moet nog wel eens een keer zoeken in mijn agenda. Als ik een bepaalde cursist op wil zoeken. Of hoeveel afspraken we al gehad hebben. Dan zoek ik gewoon even al die afspraken bij elkaar. En dat ken je niet. Hij heeft geen zoekmogelijkheid. Maar gewoon als, als je... ...ja privé weet ik wel ...een niet al te ingewikkelde agenda wil bijhouden... ...dan uh, lijkt die me helemaal prima... ...en ze geldt ook eigenlijk wel meer... ...dan... ...nou nee, niet echt waard. Maar je hebt gewoon een snelle toegang tot de hele week... ...en uh, nou, als kom je je keer in Utrecht... ...dan kom je hem bekijken en dan koop je hem misschien alsnog. Maar voor die zoekfunctie... Uh, ...als je tenminste nou, even is, <laughs> ik weer, uh, dan een... ...en kom 4S... ...dan is serie heel makkelijk... ...want ik had vandaag bijvoorbeeld een... Uh, ...agenda... ...afwas... Uh, Erin gezet, maar ik wist niet eens of ik wel uh, op 5 november uh, vrij had. Dus ik zeg, what's on my agenda voor 5 november? En uh, nou, dat werkt perfect. Hij zegt, uh, nee nou, je bent vrij, dus ik heb hem er zo ingezet. Dus, um, maar ik heb ook die VO-kennen er dus nog niet gelijk gekocht. Omdat ik dus ook uh, een beetje tegen die prijs aan zat. Ik, maar uh, ja, als je, wat ik van Dirk begrijp, dan kan hij dus ook geen zoekfuncties inderdaad. Dat is soms niet echt heel handig. Maar oké, okay. kijken. ja, het gaat me ook een beetje om het principe. Dat, dat Blind Square die stem kopen, dat je daar aan duur wordt, dat, dat kan ik me voorstellen. En ik geloof dat de ontwikkelkosten zijn, die neem ik allemaal direct aan. <kijkt> maar als je kijkt naar de normale prijs voor een app, dan vind ik dit voor, de, voor wat die biedt. Uh, en het is dat die handig is, maar dat zou eigenlijk bij alle apps moeten zijn. Maar oké, okay, daar gaan we niet over. Dan vind ik het voor wat die biedt is gewoon uh, uh, te duur. Maar fijn, iedereen mag kopen, wat wil natuurlijk. Maar ik vind het gewoon jammer, want dan is hij voor, voor een minder grote groep... Uh, ja, het is nu geen, geen hele rit uit je lijf. Maar ik, mm, nou ja, nou ja, ik vind het jammer dat het zo duur moet zijn. Ja, ik snap je wel Alwin. Um, er zit niet een bepaalde component in die, die uh, dat ding duur, duur moet maken. Wij zijn bijvoorbeeld ook een, uh, een ander kalendertje voor autistische mensen aan het ontwikkelen. En daar zit dus ook die stem zelf in. En het kost 250 euro geloof ik om die stemmen te mogen gebruiken. En dan moet je nog een license aankopen om ze echt te mogen gebruiken. Dus voor 250 heb je gewoon een testversie. En dan zegt die om de drie minuten dat die een testversie is. Dus die gaat niemand echt gewoon gebruiken. En dan moet je ze ook nog een keer een license aanschaffen. En dat is allemaal vrij duur. Dus vandaar dat die producten als BlindSquare duur zijn. En in zo'n agenda zit verder ja, niet zo heel veel spannend in. Er is een schil over de iPhone agenda app over de iPhone agenda heen, laat ik het zo zeggen. Het is dus gewoon alleen maar een ander voorkantje voor die agenda. Want het hele synken met Google en synchroniseren met Outlook of uh, afspraken ingeven via een Bluetooth keyboard of dat soort dingen, daar hoef je helemaal niks aan te doen. Het is puur het voorkantje van die agenda. Nee, die inspreek API ook niet, die zit ook standaard bij Apple. Nee, ik zie niet een component erin zitten die duur is. Ja, zodra het een hulpmiddel is voor onze doelgroep. Dat zie je ook aan alle dingen die op de precies beurs worden gepresenteerd. Dan uh, komt er zo uh, uh, 10% de kostprijs bovenop volgens mij. Ik weet ook niet waarom dat zo is. Dus, uh, die bedrijven ja, die hebben dan misschien een monopoliepositie of zo. Of uh, zodra het een kleinere doelgroep is, dan kunnen ze er meer voor vragen. Ik weet het ook niet hoe het zit. Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Maar dan dwalen we misschien wel heel erg af. En dit brengt ons eigenlijk wel een beetje aan het laatste punt van alles wat er uh, in de chat uh, bedacht kan worden. Dus dat loopt dan naadloos over. Zijn er nog mensen die leuke dingen hebben gevonden? Of andere aardigheden hebben gezien? Nou, ik zat net even in de updates te kijken, want ik heb er weer twaalf geloof ik. En daar zag ik onder andere weer een update van Ariadne. Maar als ik kijk, dan zit daar niet zoveel schokkens in. Een paar bugfixes en een betere aansluiting op iOS 6. Er was iets van Skype uit mijn hoofd en er was ook iets van die phone drive waar ik het vorige week over had. Uh, daar zijn nu ineens twee versies van in omloop. Dat is helemaal onbegrijpelijk wat die aan het doen zijn daar. Maar uh, dat is de belangrijkste die ik denk ik even kan uh, noemen. Ook in Skype was een, uh, een fix van een probleem wat kennelijk onder iOS 5 en 6 met bellen en video uh, was gesignaleerd. En de reisplanner. Maar ik heb er niet gekeken wat er bij de reisplanner voor nieuws was. Nou, ook niet zoveel schokkens. Er zat een of andere fout in, uh, dat las ik net ook, uh, van, uh, van, uh, van dat die AM en PM bij de tijden standaard schijnt uh, gezegd te hebben een tijdje. En dat schijnt er weer uit te zijn. Of dat is juist ingekomen. Ik begreep de tekst niet helemaal. Maar goed, er was iets met AM en PM. En uh, ja, dat, uh, dat is het denk ik wel. Overigens is dat wel verschrikkelijk handig, Dirk. Die tip die je me vorige week aan de hand deed om even op koppen te navigeren in die beschrijvingen van die apps. Want dan heb je inderdaad heel snel gevonden wat er nou nieuw is. Ik heb nog wat even over nog Een beetje reclame voor Hein. Je kunt je aanmelden als tester op uh, uh, www.ah.nl. test en dan kun je aanmelden om, uh, om de app te testen die je ook de boodschappen thuis kan brengen. En, en dan wordt het thuis brengen. Gratis. Dus ik heb me aangemeld. <laughs> Echt Nederlands. <laughs> Geweldig. Ja natuurlijk. Nou dat vind ik, ja dat is op zich wel aardig van ze toch dat ze dan gratis jou thuis laten bezorgen. Oké, okay, ik denk dat ik me ook graag aan ga melden als tester. Wij doen het niet altijd, maar maken er af en toe wel gebruik van als het uh, gewoon heel druk is. En ik heb een vrij grote hond. En we maakten daar toevallig van de week gebruik van. En er was een buitenlandse meneer die kwam de boodschappen brengen. En toen lag mijn hond op de mat. En toen sprong hij omhoog. En de meneer sprong weer zijn auto in zo weer. Dus die wil nooit meer bij ons komen denk ik. Uh, ik had ook nog wat gezien. En dat uh, is een ding wat ik eigenlijk niet zo heel vaak gebruikte. Dat is de... Nou weet ik ook niet meer hoe die heet. Als je drie keer tikt met drie... Vrijdag 19, Als je drie keer tikt met twee vingers. Moet ik hem ont ontgrendelen. En dan zo Onderdeelkiezer, 21 onderdelen. Dan heb je de onderdeelkiezer. En die heeft een zoekveld. En daar kun je gewoon letters in typen en dan hoor je hoeveel uh, onderdelen er nog overblijven in de lijst. Ik gebruik mijn uh, iPhone ook om muren te declareren. En daar heeft dus een lijst van curristen, komt dan. Dus ik, ik, ik tik op start en stop wanneer ik begin en, en, uh, en eindig. En daaronder kan ik dus een lijst van cursisten hangen... ...die ik nu uit privacyoverwegingen niet hier kan laten horen. Maar uh, stel ik wil daar uh, het stukje... Um, ...ik wil iets boeken op Blink Magazine... ...en dan tik ik B-L-I en als ik een B tik hoor ik 80 over... ...en dan tik ik een L erbij hoor ik 43... ...en een I uh, bijvoorbeeld hoor ik 2. En dan ga ik naar rechts vegen... ...en dan um, heb ik nog maar twee items waar ik uit kan kiezen... ...en één zal Blink Magazine zijn... Dus hiermee kun je kiezen uit schermen die zelf geen zoekvenster hebben. En dat kan dan makkelijk zijn. Degene die je dubbeltikt, daar gaat hij naartoe. En dan moet je hem weer dubbeltikken om hem actief te maken. Dus het is puur een manier om je voice-over stem te sturen in een grote lijst of in een groot scherm. Nou, dan wil ik daar ook nog wel wat aan aansluiten, um, maar waarschijnlijk weten de meesten dat al of niet, dat weet ik niet. Maar voor de iPad is er sinds de iOS natuurlijk ook een paar uh, bewegingen bijgekomen. Een daarvan is uh, de vier of vijf vingers omhoog vegen, dan zit je in de appkiezer. Uh, dus het werkt niet voor de iPhone, maar voor de iPad alleen. En als ik een knijpbeweging maak, dan gaat het programma sluiten wat er uh, bezig is. Nou, die waren er, dacht ik, ook in uh, iOS 4 al, hoor, die bewegingen. Vijf bedoel ik natuurlijk. 5, iOS 5. Ik weet niet of ze toen in de voice-over geïntegreerd waren. Ik dacht dat nog niet. Maar dat, dat weet ik niet zeker. Het is wel jammer dat die niet voor de, voor de iPhone beschikbaar zijn. Maar er zijn toch ook van die multitasking gebaren? Of zijn dat deze die jij bedoelt, Nens? Ja, dit zijn eigenlijk de nieuwe gebaren die erbij zijn gekomen. Dus met vijf vingers naar beneden. Binnen knijpen dan sluit het programma. Volgens mij zal dat echt niet in iOS 5. Maar ik kan het verkeerd hebben. En met vijf of vier vingers omhoog schuiven. Met vijf vingers nog wel, joh, dat is gewoon 1, 2, 3, 4, 5 bijna andere hand. dus is niet te geloven. Oké, okay, ik zie dat het alweer uh, dik half vijf geweest is, dus mijn vraag zijn er nog mensen die dingen op de valreep te melden hebben en anders houden we het gewoon deze keer een keer voor vijf uur sluiten. Ja, ik uh, mis uh, de i-ask vragen, uh, maar ik wil ook nog een treurige mededeling doen, want ik had uh, de app uh, Weather Pro wat fantastisch over werd opgegeven bij de iPhone Club. En uh, ik had die app en die had een, gisteren een update gekregen en die kan ik nou weggooien. Die is in totaal niet meer te gebruiken voor ons. IASK vragen had je gelijk in de waarde van geen IASK vragen. Sorry, dat had ik even moeten roepen. Uh, dat is wel heel bijzonder. Meestal zijn helemaal een stuk of wat, maar nu geloof ik helemaal niet. Of, uh, zoals ik wel eens vraag, doe ik doe kijk ik niet goed. Maar nee, voor mij was er uh, niks bijzonders, te vrapstukken Maar van die app is heel erg jammer. Ja, soms gebeurt dat met een update. Ik denk als je ze schrijft dat je je geld wel terugkrijgt. Maar ga je dat doen om 79 cent? Dat is trouwens wel een sowieso lastig uh, probleem bij Apple, de, de refunding van apps op het moment dat je dus een app koopt die je eigenlijk niet bevalt ofzo. Dat hebben ze bij um, Android een stuk beter geregeld. Um, Oké, okay, nog meer mensen die wat willen melden? Ja, eigenlijk even over die Appie Heine-app met dat gratis testen. Het zou nog eens een actie voor vizier kunnen zijn. Ook al om Albert Heijn zelf wat, uh, zijn personeel wat uh, te ontlasten, dat ze een, uh, een regeling gaan treffen. Dat er misschien voor blinden en slechtzienden sowieso een uh, gratis bezorgmogelijkheid komt. Dat scheelt ze ook gedoe in de winkels, waar ze ook niet altijd mensen makkelijk beschikbaar hebben om je te helpen. Dus dat zou uh, nog wel een leuk idee kunnen zijn. Je kan het aan Bruno wel overlaten, volgens mij. Ik teken ervoor, Bruno. Er zijn nu al een paar boeren, doelgroepen. Alle later terroristen. Ze gaan de hele plaats in de winkel. Ja, daar krijg je natuurlijk allerlei groepen die dat ook weer willen. Om welke reden dan ook. Dat, uh, dat heb je natuurlijk ook weer. Maar ja, goed. Het is een idee. Oké, okay, dan wou ik dat als het laatste idee van deze... Wat mij betreft dus leuke chat houden. En uh, jullie allemaal een prettig weekend wensen. Het weer blijft nog steeds wisselend. En het was vanmiddag ook weer even in de zon. Prachtig en hartstikke lekker. Dus ja... Houd het leuk en een fijn weekend en tot de volgende week. Boom.